Het is nieuws van 10 uur. Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. Van januari tot en met april hebben bijna 500 migranten geprobeerd... om via Nederlandse havens illegaal naar Groot-Brittannië te reizen. Het zijn er evenveel als in heel 2015. Het heeft de Telegraaf uitgezocht op basis van cijfers... van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie weet niet waardoor de stijging wordt veroorzaakt. Zijn geen signalen dat de vreemdelingenstroom zich heeft verplaatst vanuit Calais. Waar eerder dit jaar een groot vluchtelingenkamp is ontruimd. Op het strand van Libië bij de plaats Souwara blijven lichamen van verdronken migranten aanspoelen. Donderdag werden de eerste lichamen gevonden. Het gaat waarschijnlijk om vluchtelingen die vanuit Libië de overtocht naar Europa wilden maken. Mogelijk is hun schip daarbij gekapseist. De Libische kustwacht vond donderdag voor de kust een verlaten boot. In totaal zijn er nu 148 lichamen geborgen. Ze worden door de Rode Halve Maan begraven in Zuwara. De slotdag van het Duitse popfestival Rock am Ring bij Koblenz is afgelast. De organisatie krijgt geen vergunning omdat ook voor vandaag noodweer wordt verwacht. Het festival wordt al twee dagen getroffen door noodweer. Eergisteren raakten 82 mensen gewond door blikseminslagen. Ook gisteren werd het programma een tijdje stilgelegd vanwege buien. In Ede is vannacht toch weer een auto uitgebrand. Volgens ooggetuigen stond de auto voor een politiepost in de probleemwijk Veldhuizen. Dan gingen in de afgelopen maanden al meer auto's in vlammen op. De afgelopen weken was het even rustig. Twee jongeren waarschuwden rond vier uur vannacht de brandweer... omdat ze vlammen uit de voorkant van de auto zagen De politie bevestigt alleen dat er sprake was van een autobrand in Ede. Er zijn geen verdachten aangehouden. Het weer, het is zonnig, het wordt 25 tot 28 graden, aan zee iets koeler. In Limburg rond de Wadden en langs de kop van Noord-Holland is veel hardnekkige lage bewolking. Vanmiddag kan er in Limburg een enkele onweersbui vallen. Ook morgen zomers met in de middag en avond kans op een onweersbui. Dit was het CFM. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is heel erg druk richting Zandvoort. Er zijn namelijk races op het circuit van Zandvoort. En bovendien is het natuurlijk mooi strandweer. Daardoor heel veel vertraging op de N200 vanuit Haarlem naar Zandvoort. Daar is de vertraging ongeveer 20 minuten. En een kwartier op onthoud heb je op de N201 vanuit Hoofddorp naar Zandvoort. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Cause it all comes down to the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 Firestone and Conrad Hi go You inspire I'm from there, you're from white, perfect stream. Alle gebeurtenissen op het, op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM.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 Casting up so I'm going fly away We're gonna make a decision This and I die this way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 Jason Blue en Dakota in de fast car. En voor ons tussen de snelle water. Race Radio. Pit Report. Pit Report. Hebben we hebben natuurlijk Willem van Densen. Willem, goedemorgen. Ja, goedemorgen vanaf Circuit uh, circuitpark Zandvoort uh, met uh, Max Verstappen familiedagen. Uh, de tweede dag alweer, uh, de zondag.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 ...die daar uh, garen bij spon... ...en de race uiteindelijk won. Schoren, uh, ja, die toch wel... Uh, ...een beetje druk heeft, denk ik... ...omdat hij uh, een Red bull is... ...die wil zijn eigen uh, waarmaken... ...en iedere keer bij de start... ...doe hij het? Hij ging nog wel het gevecht aan... Uh, ...met uh, nummer 2. ...nou, dat uh, is te waarderen... ...dat je een poging onderneemt... ...was een mooie actie... ...dat ging niet helemaal goed... Hij kwam iets naast de baan... ...en ja, viel waardoor terug... Uh, ...en uiteindelijk uh, finishte die... Ons, uh, Vierde, Richard de uh, Tweede in die race was uh, de Vinde uh, Marcane. En derde was de Vinde Vartanayan. Uh, nou, dan hebben we de Finn ook weer uh, gehad voor vandaag. Alhoewel, ze komen later vandaag nog een keer terug. Want direct waar we nu mee bezig zijn, is een uh, ja, programma met uh, toezichters. Uh, onder andere, Minardi uh, toezichters die gereden worden door uh, Jos Stappen en uh, Jan Lammers. En die nemen dan uh, winnaars mee van.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 Stappen, zat ik een dag later op het strand. Bij te komen van mijn katten en een kok. zat ik achterloos te kijken naar de voeten in het zand. Gaat u straks meeduiken? Ik hoor een naam en krijg een hand. Wat rook ze lekker, dus dat leek me even geen goed plan. Ik blijf liever op het droge als ik kiezen mag. Is dat ook oké? Okay?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 And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it...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 And the walls kept tumbling down In the city that we love Great clouds all over the hills Bringing darkness from us But if you close your eyes van de Britse rockband. Singer en songwriter daar Dan Smith Bastille en Pompeii. Het is lekker druk richting Zandvoort natuurlijk voor de race dagen op het circuit. En wij zijn er de hele dag live bij. Straks weer over naar Willem van Denzen die bij de start is van de Mazda Max 5 Cup. En dit is Hilary Duff op de Zandvoorts Radio. Zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort.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 Clearing the sea out See the bed when fires at night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 Bouw om 11 uur? Euh, <laughs> zeker niet. Nou, ik denk ooit wel met de uh, A1. Uh, de A1 was natuurlijk druk en de oude uh, Marlboro ja. Masters. Toen was het ook wel, ja. Uh, wel druk. Ja. En maar our... dit is toch wel een van de grote evenementen voor dit jaar. Ja, zeker weten. Uh, om 11 uur al uh, 40.000 uh, plus. Dan heb je er heel veel. Ik ga nog even kijken, want ze komen er weer aan. Uh, de 55 Masters. Ik zal ze niet alle 55 gaan uh, <laughs> opnoemen. Ik kijk uh, wel even naar de eerste. juli uh, beswaar uh,